1 uur. Dit is Radio 1, met Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, een werklunch zometeen met Marcel Baudet. Hij is de artistiek directeur van het Young Pianist Festival in Amsterdam. Dat begint vandaag. Nu het NOS Journaal, door Alt Megens. Goedemiddag. Noodhulp Filipijnen opgang, maar het opruimen van de puinhopen gaat traag. Zorgen over de economie blijven, ondanks een kleine groei. En de ANWB maakt zich zorgen over donkere snelwegen... Het weer, veel bewolking en buien. Vanmiddag kans op onweer. Die buien die trekken van west naar oost. Af en toe zon vanmiddag, tussen de buien door, 6 tot 10 graden. Noordwestenwind is langs de westkust krachtig. Morgen geregeld zon, dan blijft het droog. Alleen langs de westkust, daar kan er nog een bui vallen. En dan wordt het 8 tot 11 graden. Minister Kamp van Economische Zaken vindt het positief... dat na vier kwartalen van krimp de economie weer groeit. Maar de toenemende werkloosheid blijft zorgwekkend. Ondanks het feit dat Nederland officieel uit de recessie is hangt Kamp de vlag nog niet uit. Er is nog een lange weg voor ons te gaan. We hebben nu de eerste verbetering van negatief naar nul... en een klein plusje gekregen. Maar er zal nog een heleboel werk verricht moeten worden. We hebben een schuldencrisis. Er moet dus op het punt van schulden... echt door de overheid nog een heleboel gedaan worden. Financiële hervorming is nodig... We moeten ook structurele economische hervormingen doorvoeren. En voor de korte termijn zijn er ook stimulansen nodig voor de economie. Stimulansen voor de bouw, voor de werkgevers wat betreft hun financiering voor de ondernemingen. Dus er is nog een heleboel werk te doen om de zaak op langere termijn op het goede spoor te houden. Hebben wij deze uh, opleving van de economie, in ieder geval de plus in de economie, te danken aan dat het goed gaat in het buitenland? Dat is zeker belangrijk voor ons. Als het in het uh, buitenland niet goed gaat, wij als exportland die merken dat... Als het in het buitenland beter gaat, dan kunnen wij daar weer op inspelen. En wij hebben ook kunnen zien dat in de afgelopen jaren de export behoorlijk op peil blijft. Onze high-tech export, maar ook onze agrarische export. Die export die trekt ons er doorheen en zo gaat het gelukkig altijd. Onze binnenlandse bestedingen zijn achtergebleven en dat komt om de reden die ik net aangaf. Maar dat blijft ook hè, bij deze cijfers. De consumenten die gaan nog steeds niet uitgeven. Wat je wel ziet is dat het producentenvertrouwen zich aan het herstellen is, langzaam aan het verbeteren is. Ook het consumentenvertrouwen is aan het verbeteren. Dat leidt ertoe dat, ja, dat in combinatie met die groeiende export, dat we weer voorzichtig op het goede pad komen. Ja, maar minder banen, consumenten besteden het nog niet echt. Bent u bang dat als het wat slechter gaat in het buitenland, want die cijfers zie je ook, dat de eurozone, dat daar de groei terugvalt, dat Nederland dan daardoor weer in de recessie komt? Nederland kan niet alleen profiteren van groei in Europa, maar ook van groei in de wereld. Dat betekent als er elders in de wereld landen zijn die het goed doen, dan hebben we daar ook weer de mogelijkheid om onze producten te leveren. En wat ik al zei, behalve onze exportpositie is er ook de binnenlandse vraag, de binnenlandse bestedingen. En met het in zicht komen van de dieptepunt voor wat betreft de woningmarkt en daar voorzichtige tekenen van herstel. En met ook het groeiende consumentenvertrouwen hebben we ook hoop dat we wat dat betreft ook weer vooruit kunnen gaan. Minister dat in gesprek met politiek verslaggever Marcel Bril. De Filipijnen. Inmiddels zijn er in de Filipijnen meer dan 2350 lichamen geborgen na de orkaan van vorige week vrijdag. Het zoeken naar lichamen en voedsel gaat onverminderd door, terwijl zoveel mogelijk families de stad Tacloban per boot proberen te ontvluchten. Verslaggever Matthijs van der Wiel. Matthijs, jij beschrijft steeds enorme puinhopen overal. Wordt daar nu iets aan gedaan? Eerste ploegen heb ik gezien die een beginnetje... met het opruimen van die enorme rommel. Mannen met oranje t-shirts en oranje trucks... die bleken drie dagen hierover gedaan te hebben om hier naartoe te reizen. Want ze komen uit Mindanao heel ver weg. Want de mensen hier, die zijn er niet aan toe. Die kunnen dat nog niet aan, werd mij gezegd. Dus mensen die van heel ver uit het land hier naartoe zijn gekomen om op te ruimen. Wat deden ze nou? Nou, ongewaaide bomen, zagen een beetje proberen te beginnen met vegen. Maar ja, de puinhoop is zo enorm, dat wordt nog een hele klus. Ik heb wel ook eerste graafmachines zien verschijnen en kranen... die dus echt dingen kunnen wegvaken die in de weg liggen. Ja, dat, dat is ook iets wat ik gisteren nog niet uh, gezien had, ook een begin. En wat de mensen betreft uh, die een hutje kwijt zijn... of die enorme troep hebben van de wind en het water... rondom een huisje wat er nog uh, van over uh, is... Die zie je soms wel met van die vegertjes uh, proberen een beetje orde te scheppen. Ja. ja, ze zijn er druk mee bezig, sommigen. Maar het haalt niet zoveel uit, want ja, het is een ongelofelijke bende. Zeker na die hevige regenbuien van vandaag weer, wordt alles weer nat en modderig. Uh, het, het is nog een ongelofelijke klus. Want je zegt een regenbui vandaag, goed, de, de weersomstandigheden die zijn slecht? Nou nee, dat is gewoon het klimaat hier hoor. Dan heb je af en toe een hele harde bui en een uurtje later schijnt ja. de zon weer. Maar als je in de modder leeft, dan, uh, ja, ja. dan, dan maakt het het groep alleen nog maar groter, zo'n bui. Die enorme schoonmaakactie, ja, het, het, het ligt er allemaal in puin. puin het, alles plat. Um, waar beginnen ze mee? Ja, het allerbelangrijkste is eerst om alle wegen vrij te maken. En, want die, die zijn soms... Helemaal geblokkeerd nog, of een van de rijstroken geblokkeerd door al die ongevallen bomen. En dat belemmert de aanvoer van alle hulp. En daarom zijn ze daar het hardst mee bezig, met zagen en met het hakken van bomen. Soms gewoon met de hand. Om in ieder geval dat transport veilig te stellen. Ik sprak de burgemeester van een voorstadje... En die zei, sommige van de dorpen in mijn gemeente die hebben nog niet eens kunnen bereiken met de auto. Er zijn ambtenaren te voet naartoe gegaan. En bijna een week na de orkaan is daar nog geen auto naartoe gegaan. Dus dat mm. is het, het allerbelangrijkste aller nu om die wegen vrij te maken. Wat wederopbouw uh, betreft, ja, dat is echt nog heel erg ver weg. Uh, die burgemeester zei, we zouden morgen wel willen beginnen... maar voorlopig kan het niet. En bovendien, er zijn helemaal geen bouwmaterialen. Daar zouden we eerst op moeten wachten. Het sluit een beetje ook aan bij het verhaal van Valerie Amers van de VN... Hè, die, die verantwoordelijk is voor de noodhulp. Die, uh, die heeft intussen gezegd, uh, de hulp laat op zich wachten. En lang niet alle gebieden uh, zijn nu bereikt. Dat moet de komende dagen gebeuren. Ja. En die noodhulp, ja, er is nog steeds gewoon heel weinig voedsel. Je ziet dat ook aan de lengte van de rijen bij de distributiepunten. Die waren, naar mijn indruk, alweer langer dan gisteren. Mensen zijn echt uren in de rij en dan vandaag dan in die harde regen... voor een paar kilo rijst, waar ze dan een paar dagen mee vooruit moeten. Verder is er niks. De winkels zijn allemaal geplunderd leeg. De, de, of de voorraad is vernietigd door, door de storm. Eén stalletje zag ik vandaag waar ze dan weer wel wat verkochten, bananen hadden ze daar. Iemand die dus ergens bananen van de boom had gehakt en begonnen was... zitten dus te verkopen en ze dus ook kennelijk niet bang was... dat alles meteen geroofd zou worden. Het is dus het eerste stalletje eigenlijk waar ik weer voedsel te koop zag... en waar mensen iets konden halen los van die voedseldistributie. Matthijs van der Wiel, dankjewel vanuit Takloban. Dit is het NOS Journaal met doorald Megens. De snelwegen waar de lichten onlangs zijn uitgegaan, s'avonds, die zijn drukker dan wat de Rijkswaterstaat eerder beweerde. En dus zijn ze onveiliger. Dat blijkt uit cijfers die de Volkskrant heeft opgevraagd bij datzelfde Rijkswaterstaat. Guido van Woerkom, directeur van de ANWB. Goedemiddag. Goedemiddag. U heeft het verhaal gelezen in de krant? Ja, gelezen. We waren uiteraard ook bij de samenstelling betrokken. Ja. Maakt u zich zorgen? Nou, ik vind wel dat er iets voorgespiegeld is... wat in de praktijk al blijkbaar anders is. Dus daar zouden we nog eens even goed naar moeten kijken. wij zijn op zich niet tegen het uitzetten van die verlichting in de nacht... mits dat de veiligheid niet in het geding brengt. Het gaat nu over het vak tussen negen uur s'avonds en middernacht. Daar zou aanzienlijk minder verkeer zijn op bepaalde trajecten... en daar kan de verlichting best uit, heeft Rijkswaterstaat gezegd? Ja, de norm is die Rijkswaterstaat zelf heeft vastgesteld... 100 auto's per rijstrook per uur... Ja. Nou, Als je naar kijkt, dan uh, is eigenlijk vanaf negen uur... Als die, als die verlichting uitgaat uh, tot uh, ja, een uur of twaalf... zit dat er toch uh, fors soms en uh, ook behoorlijk boven. Mm -hmm. En een ander punt is dat uh, is niet alleen de intensiteit... maar we merken toch ook dat er veel geklaagd wordt... en ook veel onzekerheid ontstaat in een geval uh, er slecht weer is. Ja. Dus echt veel bewolking met regen. En als dan de beleiding op de weg... Ja, niet helemaal Bijna 100% niet is. Ja, ja daar voelen mensen zich heel erg onzeker. En dat is natuurlijk wel een voedingsbodem voor uh, verkeersonveiligheid. Nu zegt ja het gaat om een verschil van hoe je die cijfers uitlegt. Stelt u dat gerust? Uh, nou, dan, laten we dan maar eens rond de tafel gaan, gaan zitten... en te kijken hoe dit, dat uitgelegd moet worden. Volgens mij is het een kwestie van autostellen. En uh, ja, een auto is een auto, dus er ja. is niet veel verschil. Is, is er iets te zeggen over hoe onveiliger de weg wordt uh, dan we eerder dachten? Nou... Je, dus de vraag hoe je onveiligheid precies moet uitdrukken... als het gaat om dodelijke slachtoffers... is het beeld op basis van de informatie die we eerder hadden... dat het een klein beetje negatief is. Maar dat is echt maar een heel klein beetje. Ja. Maar wat ook heel vervelend is... is als natuurlijk het aantal ongelukken uh, toe gaat nemen. Want ook het ervaren van een ongeluk... Ja, is voor mensen heel erg, uh, erg vervelend. Ja. Het is niet alleen materiële schade... maar je maakt ook even iets mee. En dat, dat wil je natuurlijk liever niet. En dan zou het kunnen zijn, u gaat met Rijkswaterstaat om tafel... en dan zou het kunnen zijn dat u gaat vragen om die verlichting weer, weer aan te laten tot, tot middernacht? Nou, we vinden in ieder geval dat uh, de dat normen gehandhaafd zouden moeten worden. Dat is uh, één. En tweede vinden we dat het ook flexibeler ingezet moet, uh, moet worden. Dus op het moment dat voorspeld wordt dat, uh, dat er regen in een gebied uh, komt... met, met veel, uh, veel bewolking, uh, dan zou uh, de verlichting ook ja, aan moeten blijven. De ene dag wel, de andere dag misschien niet. Wat variabeler. Ja, precies. Ik dank u wel voor de uitleg, Guido ja. van Voerkom, directeur van de AWB. Goedemiddag. Paul McCartney heeft een brief gestuurd naar de Russische president, naar Poetin. Daarin roept hij Poetin op die Greenpeace-activisten die in Rusland vastzitten... die dertig vrij te laten. De oprichter van de Beatles schreef de brief een maand geleden... Hij heeft nog altijd geen antwoord gehad... en nu heeft hij de brief op zijn website gezet. McCartney schrijft dat Greenpeace volgens hem geen anti-Russische organisatie is maar dat ze de neiging hebben om iedere regering in de wereld te irriteren zo nu en dan. De zanger vindt dat Poetin zijn invloed moet gebruiken om de gevangenen vrij te krijgen. Inwoners van Oldenzaal klagen steen en been over het geluidsniveau van spelende kinderen. Het gaat om kinderen van een basisschool die er sinds kort staat, zegt de burgemeester Schouten van Oldenzaal. Uh, het is zo dat de school waar het om gaat, die staat er nu ongeveer een jaar en toen het plan voor die school gemaakt is... toen is aan de orde geweest op welke plek die school precies zou komen. En toen hebben de omwonenden ervoor gekozen... er is natuurlijk inspraak geweest... om die school wat verder van hun huizen af te zetten. En dat heeft wel als gevolg gehad... omdat je natuurlijk op een beperkt stuk grond altijd moet bouwen... dat het speelplein niet voor de school is gekomen... maar achter de school. En dus hebben de mensen nu het speelplein vaak achter hun deur... terwijl ze anders hadden ze de school dichterbij gehad... maar toen waren ze bang voor inkijk. Het is het een of het ander. Zo is het meestal in het leven. Ja. Maar spelen en schreeuwen, dat zijn twee verschillende dingen, toch? Jawel, maar kijk, het is lawaai overlast. Uh, althans, zo wordt het ervaren door die mensen. Ja, en wij hebben geoordeeld van ja, waar kinderen spelen, ja, daar wordt wel eens een keer iets uh, geroepen en gedaan. En in die sfeer zit het. Het is niet zo dat daar een hele groep kinderen voortdurend aan het schreeuwen is. Zo, zo ligt het niet. En wij hebben gezegd, ja, wij vinden... Er is namelijk landelijke regelgeving dat, uh, zeg maar, uh, ik dacht vanaf s morgens zeven tot avond zeven, dat dat gewoon is toegestaan. En nu ging het erom, kan het ook na z'n avonds 7 uur. Nou, toen hebben wij geoordeeld van nou, wij vinden dat kinderen gewoon moeten kunnen spelen. Dat gaat met enig lawaai, soms gepaard. Eh, maar wij vinden dat dat gewoon hoort bij eh, het normale, de normale gang eh, der dingen. Is dit eigenlijk wel iets waar een burgemeester zich druk over moet maken? Of had u niet gewoon kunnen zeggen, zoek hem maar uit met die kinderen? Ja, dat kunt u wel zeggen. Maar kijk, wanneer wij een bezwaar binnenkrijgen van omwonenden... dan moeten wij daar serieus antwoord op geven. Dus we hebben daar serieus antwoord op gegeven... in die zin dat we hebben gezegd... Van, nou, wij vinden toch het belang van die spelende kinderen zwaarder wegen. En de mensen die last hebben van die kinderen... wat zou u tegen hen willen zeggen? Uh, ja, dat samenleven inhoudt... dat je af en toe wel eens een keer last van elkaar kunt hebben. En uh, ja, dat is ook maar zeer betrekkelijk wat last is. Dus wij zouden zeggen van nou, doe niet zo kinderachtig. Bijdrage was dat van verslaggever Matthijs Holtrop. Tennis Rianko Tipsarevic heeft zich afgemeld voor de finale van de Davis Cup tussen Servië en Tsjechië. De Serviër heeft last van een voetblessure. De plek van Tipsarevic wordt ingenomen door Dusan Lajovic. Servië moet het ook al stellen zonder Viktor Trojki. Die is geschorst na een gemiste bloedtest. De Davis Cup finale tussen Servië en Tsjechië begint morgen. Nog een keer de hoofdpunt uit deze uitzending. Nederland is uit de recessie, maar om dat zo te houden moet de regering flink bezuinigen, zegt minister Kamp. De ravage in de Filipijnen is zo groot dat hulpverleners nauwelijks weten waar ze moeten beginnen met opruimen. En de ANWB is bezorgd over de veiligheid van automobilisten. S'avonds en s'nachts de snelwegen waar de verlichting vanwege de bezuinigingen is uitgezet. Die blijken drukker dan gedacht. 13 over 1 geweest. Dit was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen de collega's van de NCAV weer. Ze staan te trappelen met het vervolg van lunch.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 Je kunt eenmalig extra inleggen naast uw vaste maandbedrag. Kijk op zwitserleven.nl slash paren. Vanavond in Meldpunt. Verzorgingshuizen sluiten. Personeel en bewoners staan machteloos. Ik ben bang dat het je dood kost. Waarom breken we de zorgvoorzieningen af die hard nodig zijn voor de komende vergrijzing? Vanavond om vijf voor half acht in Meldpunt bij Max op Nederland 2. Dit is Radio 1. NCRV. -E. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Een werklunch zometeen met Marcel Baudet. Hij is de artistiek directeur van het Young Pianist Festival in Amsterdam. Dat begint vandaag. In de praktijk gaat deze week over de pokerwereld. Geluk speelt weliswaar een rol bij het pokeren. Maar er valt veel te oefenen. Je kunt je wapenen tegen de druk. Dat kun je natuurlijk trainen. En zo'n training zou zo kunnen klinken. Bovenin zeg je tik... En onderin, op impact van dat dingetje, zeg je nog een keer tik. Het gaat erom dat het hoogste punt is tik en het laagste punt is tikken. tik. Tik, tik. Wat het slaan tegen een golfbal te maken heeft met poker, dat hoort u zo direct. En dan om half twee beginnen we aan Stand.nl. De stelling dan, het is goed dat de anti-EU-partijen één front vormen. Bent u het daarmee eens of oneens? SMS dat naar 7070, kost 50 cent. 0800 1101 is gratis telefoonnummer. De website www.stand.nl en u kunt ook twitteren, eens of oneens. Doe het met Hekje Stand. Dit is Radio 1, de werklunch. Vandaag begint in Amsterdam het Young Pianist Festival. De komende tien dagen staat de piano centraal in het muziekgebouw aan het Ei. Lezingen, concerten en natuurlijk heel veel jonge pianisten. En ook nemen jonge talenten tussen de 12 en 29 jaar het tegen elkaar op in een heus concours. Een werklunch met Marcel Baudet. Hij is artistiek directeur van dat festival. Meneer Baudet, goedemiddag. Goedemiddag. Waarom eigenlijk een spe festival speciaal voor jonge talenten? Het is eigenlijk een festival wat zich aansluit bij het uh, concours. Dat het concours bestaat eigenlijk al, al uh, 15 jaar... want we hebben nu de vijfde editie en we doen het iedere drie jaar. En uh, om dat jubileum te vieren hebben we er een enorm festival omheen gebouwd... met de piano in zijn meest brede vorm. En uh, ik denk dat dat buitengewoon stimulerend en enthousiasmerend werkt. Is het ook een soort, uh, als je het met voetbal vergelijkt... een jeugdtoernooi waar, uh, ja, waar talent kan gescout worden... Ja, uh, jeugdtonnoi, je moet wel realiseren dat de topgrens is 29 jaar. Uh, maar natuurlijk uh, komt hier, uh, komen hier een aantal uh, toppinisten naar voren. En uh, die geven wij verdere kansen uh, zoveel mogelijk uh, richting de wereldpodia. Ja. Ja. en Een onderdeel is dus dat concours. Ja. Hoe ziet dat eruit? Nou, er is in september een uh, voerrond dus gehouden. En dat uh, is een selectie zeg maar, van alle inzendingen die er gekomen zijn op een cd... En uh, nu beginnen de, de speelrondes steeds met een ander stuk van het repertoire. En dat begint in een brede piramide. En gelijk in de finale blijven er drie over. En de, daar gaat dan de, de grote nou. vraag wie dat gaat winnen. En is dat dan in leeftijdscategorie? Of kan iemand van 29 het gewoon opnemen tegen iemand van 14? En, nou, We hebben eigenlijk twee concoursen. Het is een junior competition. Die gaat van 12 tot en met 15. En dan vanaf 16 tot en met 29. Dat gaat tot aan de finale in uh, gescheiden categorieën. Maar juist die finale, waar dan met orkest gespeeld wordt... Uh, zijn de leeftijdscategorieën vanaf 16 en 29 weggevallen. En kan iedereen die dus tot de top behoort... of je nou 16 bent of 20 of 29, in die finale terechtkomen. Ja, want dan maakt het eigenlijk niet meer zoveel uit... of je nou 18 bent of uh, 29... Nou, dat maakt wel uit, maar eh, die kans moet je toch ook geven. Dat er, eh, kijk, bij de vorige editie, twee edities geleden in 2007, won de 18-jarige Thomas Beyer. Dat was natuurlijk een jonkie vergeleken bij iemand van 29. Dus eh, ja. je kan dat nooit zeggen. Dit is een voorbeeld. Wat gebeurt er verder met die deelnemers? Zijn daar namen bij die we kennen? Ja, ik denk het wel. Uh, like, we, Nino Guitatsi is een, een, een vrij bekende. Uh, inmiddels heeft ook een grote prijs in het Lies-concours gewonnen. en treedt binnen- en buitenland veel op. Uh, Thomas Beijer is een, uh, de, de, inmiddels ook een, een bekende naam in het muziekland. Uh, een tweede prijswinnaar bij ons, later uh, de, de derde prijswinnaar in Brussel, is uh, Hannes Minnaar. We hebben zo heel wat mensen toch wel uh, de eerste duwende gegeven op de grote podia. En daar wordt internationaal ook naar gekeken? Ja. We zijn gelukkig met een enorme aanzien, omdat het concours heel zwaar is... en met een bijzondere internationale jury werkt... hebben we veel aanzien in het buitenland. Ja, ja. Kent Nederland eigenlijk een lange pianotraditie? Zekere zin wel. We hebben natuurlijk altijd wel grote pianisten gehad. Het merkwaardige is dat, ondanks het feit dat wij een goede opleiding hebben... toch weinig pianisten van Nederlandse bodem... aan de wereldtop een carrière maken. En uh, een van de, de redenen daarvan zou kunnen zijn... dat we toch relatief laat beginnen. Maar... Uh de YPF, mijn stichting, die wil juist daar een, een extra werk in verrichten... om die weg naar de wereldpodia voor onze eigen pianisten uh, toegankelijker te maken. Ja, um, die stichting, daar komen we zometeen nog even over te praten... want um, uh, nou, dat is een belangrijk gegeven. Even die, die, uh, de naam ook die we de laatste tijd bijvoorbeeld zien... dat zijn die twee broertjes Jussen natuurlijk. Nou ja, Wiebi Suria, die is, is ooit uh, op die manier uh, naar voren gekomen. Um, even met een jong talent uh, spreken. Florian Verweij, goedemiddag. Goedemiddag. 16 jaar hè? intussen? Ja, net geworden. Vrijdag half 12 mag jij in actie komen om een, uh, op dat concours spelen? Heb je je goed voorbereid? Ja, ik, uh, ik ben een jaar geleden begonnen met werk uit, zoeken we samen met Marcel, mijn docent. En uh, ik heb me eigenlijk een heel jaar voorbereid, dus uh, ik heb me wel goed voorbereid, ja. Niet zenuwachtig? Nog niet, maar dat zal wel komen denk ik vijf niet voordat ik opkom. <laughs> ja, maar dat is de gezonde wedstrijdsspanning, zullen we maar zeggen. Ja, dat klopt. En dat, ja, dat werkt meestal heel stimulerend. Ja. Wat, wat voor verwachtingen heb je van dit concours? Um, ver, met de verwachtingen ben ik niet echt zozeer bezig geweest. Ik heb, het, voor het, het concours was voor mij heel stimulerend voor mijn muzikale ontwikkeling. En het was vooral een punt om naartoe te werken. Ik heb niet echt nagedacht van, oh, wat, wat gaat het concours mij brengen? Dat, dat is nog allemaal nieuw voor mij. Want jij bent de jongste in je categorie, maar dat maakt jou op zich niet zoveel uit, begrijp ik. Nee, niet zozeer. Ik, ja, ik, ik, het is voor mij gewoon een manier om te kijken van waar sta ik met uh, mijn leeftijdgenoten en waar, waar, ja, waar sta ik met mijn niveau. Ja, Wat heb je voor jezelf wel bepaald dat je hierin verder wil? Ik zou wel graag van ja, mijn, muziek mijn beroep willen maken. Maar of dat nou concertpianist is of uh, met andere muziciëren, dat weet ik nog niet. Maar ik zou zeker in de muziek verder willen gaan. Ja, wanneer wist je dat? Uh, wanneer wist ik dat? Dat is een goede vraag. Dat is uh, heel geleidelijk gegaan. Ik, ik, ja, je begint op jonge leeftijd. Ik ben zelf op zesjarige leeftijd begonnen. Jouw moeder zag het talent, hè, begreep ik. Ja, ja mijn moeder die zag het talent op een gegeven moment achter de piano verschuivelen. Maar ik, uh, ja, op een gegeven moment dan ga je toch wel realiseren van ik vind het hartstikke leuk... ...en ik heb er veel plezier mee en het geeft me energie om mee door te gaan. Dan, ja, dan realiseer je wel ja, dit is toch wel een goede mogelijkheid om mee verder te gaan. Ja. Nou, we wensen je heel veel succes. Fijn dat je even aan de telefoon kwam. Florian Verwij. Uh, wordt begeleid dus ook door Marcel Baudet. Uh, deze moeten we in de gaten houden, Florian. Ja, die moet je in de gaten houden. Ja, dat gaan we zeker doen. Ik heb zijn naam genoteerd. Um, we zien uh, ook in, in laten we zeggen, andere programma's, hè, zien we steeds toch vaker... die broertjes Jussen neem ik mij even als voorbeeld. Die zijn vaak bij De Wereld Draait Door. Is dat, is dat eigenlijk goed voor... Uh, jongelui die dan denken van hey, dat is misschien ook leuk om eens piano te gaan spelen. Ja, ik vind het fantastisch dat er steeds meer aandacht in de media en ook op de televisie komt voor, uh, voor jong muziektalent in het algemeen. Het is natuurlijk wel zo, en dat hoor je bij Florian. Je moet ook heel nuchter blijven van uh, is maar eens rustig uh, voorbereiden en kijken wat het wordt. Dus het moet niet een soort uh, rollende steen van een berg af worden. Maar ik vind het geweldig dat er toch steeds meer aandacht voor klassieke muziek op de, in, op de media, in de media is. Ja. Ja, we gaan het hebben over die stichting uh, YPF. YPF. Young Pianist Foundation. Dat is eigenlijk de stichting achter uh, dit, dit hele uh, festival en daar bent u ook bij betrokken. Wat, wat is de bedoeling daarvan van de stichting? Ja, de stichting die uh, is opgericht om juist om die toptalent uh, te helpen uh, te vinden. Daar is het concours eigenlijk ontstaan. Het is niet begonnen met een concours, maar met uh, de bedoeling om extra energie en extra middelen vrij te maken voor de uh, extra begeleiding voor jong talent, toptalent. Maar al heel gauw kwam de vraag: hoe vind je dat? Wie zijn dat dan? En zo is het concours ontstaan. Ja. En het concours is succesvol geworden, maar we doen nog veel meer dingen. Ja, maar, maar u zei net ook al: van, eigenlijk beginnen we in Nederland iets te laat. Ja. En hoe kan je dat voorkomen? Hoe, kan, hoe kunnen we dat dan veranderen? Ja, uh, dat is een, een, een hele lastig, uh, lastig iets. Um, als je muziek van, uh, wil leren spelen op dit soort moeilijke instrumenten... strijkinstrumenten en, en piano... Uh, dan moet je eigenlijk op je vierde, vijfde serieus gaan beginnen. En serieus betekent niet het spelen... maar intensief met muziek bezig zijn. Dat is een heel speeltraject dat je geleidelijk aan... ook aan dat, aan dat uh, echte studeren toe kan komen. Hmm. Wij beginnen eigenlijk pas negen, gemiddeld negen à tien jaar. En ik wil niet zeggen dat het te laat is, maar het is wel laat... Ja, want u bent ook betrokken bij een, een zeer uh, prominente school in Engeland. Uh, als pianodocent. Uh, waar dus al kinderen op jonge leeftijd naartoe gestuurd worden. En uh, die daar dus uh, nou ja, in, in, een, in een concurrerende omgeving, stel ik me ook zo voor, uh, steeds beter worden. Zouden we daar ook naartoe moeten in Nederland misschien? Ik zou daarvoor zijn, maar het, het is makkelijk dromen. En realiseren is een heel ander verhaal. Uh, ik moet zeggen dat die concurrentie wat u noemt in die school... het gaat over de Hoodie Manian School... is eigenlijk uh, meer stimuleren. Ik vind het woord concurrentie uh, ja. niet helemaal gunstig. Maar nou, we bedoelen hetzelfde. Ja, nou ja, goed. <laughs> maar dat, ja, maar dat is, scheelt wel, want die mensen die daar op die school zitten... die hebben altijd enorm veel uh, contact met elkaar... en spelen veel samen. En dat zou ik in Nederland fantastisch vinden... als we uiteindelijk eens een keertje konden oprichten. Ja. Bijzonder aan dit hele festival is ook dat het zonder subsidie uh, gebeurt. ja. Hè? ja. Ja. Hoe, hoe doet u dat? Nou, wij zijn in, in de gelukkige positie dat we een fantastisch fonds hebben. Het Rieske fonds, dat ons ongelooflijk gesteund heeft. Maar er zijn ook andere fondsen. En, uh, en we hebben natuurlijk een, uh, vrienden die, die ons helpen. Uh, het, het is altijd bij elkaar het vergaren van geld... En hoe meer mensen het festival nu gaan bijwonen... hoe groter de kans dat we het in 2016 opnieuw kunnen doen. Nou, wie weet dat dit gesprek in ieder geval wat, wat nieuwe bezoekers oplevert. Je weet het nooit. Het zou wel moeten misschien, want het is zeer de moeite waard... het jonge talent daar te aanschouwen. Marcel Baudet, hartelijk dank voor de uitleg. Graag gedaan. In de praktijk. De lunchverslaggever op werkbezoek. Ook in Amsterdam wordt een groot pokertoernooi gespeeld... en daarom duiken we deze week in de pokerwereld. Natuurlijk speelt geluk een rol, maar als je aan de top wil spelen... dan moet er ook getraind worden. Bijvoorbeeld hoe je met de druk omgaat. Geo van Dam heeft pokeraars geleerd hoe je je kunt focussen op het moment... en afleiding van buiten kunt negeren. Maarten Bleumers ging bij hem langs en kwam niet terecht aan een pokertafel... maar op de golfbaan. Ik ga je vragen om drie pogingen te doen... om de bal zo ver mogelijk rechtdoor te slaan. Uh. Je... <laughs> Voel je spanning? Nou, Ik was wel, ik was een beetje stram, stijf. Ik was absoluut niet los, nee. En er gaan ook allerlei gedachten door je hoofd. Hè? Los of die nou positief of negatief zijn. Maar je slaat wel aan het denken. Ja. Ik ga een oefening met je doen om te kijken of we dat helemaal om kunnen draaien. Dus of, we niet bezig zijn, of je niet bezig zijn kunt met denken. En ook niet met spierspanning. Maar op een heel andere manier. Dat is een oefening uh, die gaat over stop en focus. En wat je eerst gaat doen is je kaakspier ontspannen. En als je... En wat je doet is je zegt bovenin zeg je tik en onderin op impact van dat dingetje zeg je nog een keer tik. En het gaat erom dat het hoogste punt is tik en het laagste punt is tik. Dus, dus eerst stop maken. Golfpunt, tik, tik. Ik neem inderdaad weer helemaal geen rust voordat ik iets ga doen. Zo, dus eerst stop maken, dat is het allerbelangrijkste. Eerste stop en dat blijf je houden. Tik, tik. Op de golfbaan leer ik dus om tik. te gaan met de druk en met te focussen op het moment. Ruis weg te nemen. Maar hoe is het als je op het hoogste niveau moet pokeren? We hebben de afgelopen tijd natuurlijk één man gezien... die volop in de belangstelling stond. Ik zit uh, twaalf, daar zit ik zo meteen. En hem zoek ik op in het Holland Casino... waar dat grote pokertoernooi wordt gespeeld. Michiel Brommerhuis, we kennen jou van een toernooi in Las Vegas. Daar heb je veel aandacht mee gekregen de afgelopen tijd. Hoe hoog is de druk... Uh, de druk is helemaal niet zo hoog. Nee, ik speel niet? dit... Uh, nee, uh, nou, daar in Las Vegas was de druk wel redelijk hoog. Ook al was ik daar ook niet echt gestrest. Heb je wel eens uh, anderen geraadpleegd? met als doel jezelf beter te maken? Nou, ik kan bijvoorbeeld... Eens, ik weet niet of je met Stefan van Zadelhoff erover hebt gesproken. Die is heel erg bezig met de mental game of poker... van uh, Jared Tentler. Jared Tantler is een, uh, een Amerikaanse... Nou, het is een psycholoog die ook veel gepokerd heeft. En die is heel erg ingedoken... in wat nou een, uh, een pokerspeler... Hoe, hoe psychisch sterk die moet zijn. Uh, ik ben er zelf niet zo mee bezig. Ik, ik weet gewoon, oké, okay, je moet niet moe zijn. Je moet niet dronken zijn als je speelt. Je moet gewoon eigenlijk altijd... zo gefocust mogelijk spelen. Maar ik kijk toch veel meer naar het technische aspect. Als, als het technisch uh, goed voor elkaar zit... Uh, je handjes goed analyseert... je tegenstanders goed bestudeert... dan dat vind ik het belangrijkst. En weten wat die doen. En, uh, ja, en, en jezelf psychologisch helemaal doorgaan... of doorgaan gaan lichten... Dat, daar ben ik zelf niet zo van. Oké, okay. Michiel Brummelhuis heeft er dus niet zoveel last van. Maar niet iedereen is zo cool. Tik. We gaan terug naar de golfbaan. Tik. Kijken of ik iets op kan steken... van de mentale lessen van Geo van Dam. Tik. Nu zat ik er weer na... Ja? Maar mijn focus ligt veel meer op het punt van impact nu. In plaats van bijna het, het geheel. En het gaat mij erom, ik wil jou in de waarnemstand krijgen. Ik wil ja, je laten ja. voelen wat je aan het doen bent. Op het moment dat je realiseert dat het fout is, kun je nog steeds een stop maken. En dat doet die pokerspeler, doet die neemt een beslissing en die weet eigenlijk het is niet goed. Toch maar doen. Dus als je uh, gaat pokeren, ga je ook, als je gaat trainen, ga je ook dit soort dingen trainen van... Uh, wat is de typische ruis waar ik op reageer? Ik heb ooit uh, pokerspelers van een team getraind en er was één jongen bij die zei van... ik maak er gebruik van, ik irriteer mijn tegenstanders. Hij veroorzaakte dat uh, bij een ander en dat wist hij niet dat hij dat heel goed kon. Uh, maar daar kun je mee omleren gaan en je kunt zo iemand eigenlijk volledig uitschakelen... door dat van tevoren voorbereiden, daarop te trainen en te laten zien dat je eigenlijk onkwetsbaar bent. En dan is dat hele wapen is weg en de grap is dan wordt bij hem de ruis heel groot. Ja. Dus het is een kwestie van je aandacht in dit proces. En die verre bal is het gevolg van je aandacht hier. Maar als je aandacht hier al... Dat is bijna kruifiaans. Als je aandacht hier al daar is, gaat het natuurlijk niet goed komen. Dat is logisch. <laughs> ja, zeker ver. Oké. Okay. Ik ja. ja. moet dat op je hoogtepunt stoppen. stoppen. Ja, ja, heel goed. Geo van Dam is trainer en oprichter van het bedrijf Effect Group. En Effect schrijf je dan met een Q. Morgen de laatste aflevering in deze serie over poker. Zometeen stand.nl. De stelling, het is goed dat de anti-EU-partijen één front vormen. We zijn benieuwd naar u eens of oneens. Dit is Radio 1. Het NOS Journaal nu. Hier is Ewout de Jong. Nederland geeft opnieuw anderhalf miljoen euro... voor het opruimen van de chemische wapens in Syrië. De OPCW, die de wapens opruimt, zegt dat er meer geld nodig is. De VVD wil dat de organisatie de volgende keer... andere landen om een bijdrage vraagt. Het kabinet blijft zich zorgen maken over de Nederlandse economie. Ook nu ons land uit de recessie is. De nieuwste CBS-cijfers betekenen dat het herstel gestaag doorgaat. Dat zei minister Dijsselbloem van Financiën. Maar het is volgens hem geen reden om de vlag uit te hangen. Zo is het aantal werklozen in het laatste kwartaal toegenomen met 46.000. Op de Filipijnen zijn er nog steeds gebieden waar geen hulpgoederen zijn aangekomen. De VN is niet tevreden over de coördinatie van de noodhulp. De organisatie hoopt dat het lukt de gebieden de komende dagen te bereiken. En de kruistocht van paus Franciscus tegen corruptie maakt hem een doelwit van de maffia. Dat zegt een Italiaanse officier van justitie. Volgens hem worden maffialeiders die zaken doen met corrupte geestelijke zenuwachtig. Nu de paus heeft ingestemd met de reorganisatie van de Bank van het Vaticaan. Al jaren zijn er verdenkingen dat de bank wordt gebruikt om maffiageld geld wit te wassen. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. NCRV, stand.nl, Jurgen van der Bel, Pvv-leider Geert Wilders en Marine Le Pen van het Franse Front Nationaal... gaan dus samenwerken bij de politieke leiderspraak op de persconferentie gisteren van een historisch moment. Het is, wat mij betreft, een historische dag. De bevrijding van een monster uit Brussel. De Marine, à vous. Merci, Het uh, uh, C'est vrai que je crois qu'aujourd'hui est un jour historique. Stralend gaf Geert Wilders het woord aan zijn goede vriendin Marine Le Pen... die in Nederland bekend staat als extreemrechts... voornamelijk vanwege de antisemitische uitspraken... overigens van haar voorganger en haar vader tegelijkertijd Jean-Marie Le Pen. Wilders en Le Pen proberen nu een geestverwante partijen te mobiliseren voor hun fractie... Is dit een zorgwekkende ontwikkeling of is het juist slim van ze... om één vuist te maken tegen de groeiende Europese macht? Ik ga erover praten met de partijvoorzitter van het Vlaams Belang... in België, dus in Vlaanderen, Gerolf Annemans. Meneer Annemans, goedemiddag. Goedemiddag. U zit uh, daar in uh, Vlaanderen. Juist. Russel zelf. Kijk eens aan. Oh, kijk aan. Uh, maar u praat uh, tot ons uh, via een prachtige lijn die uh, tot stand is gebracht. En uh, ik ga u confronteren met drie uh, stellingen aan het begin. Daar mag u alleen maar ja of nee op zeggen. Uh, daar komen ze. De liefde tussen Wilders en Le Pen... die spatten van het scherm gisteren. Politieke liefde zeker, ja. Ik voel me thuis in een fractie met Le Pen en Wilders. Ja. Ik vrees voor antisemitische uitlatingen van National leden. Nee. Goed, en dan de stellingen, daar roepen we iedereen bij op om uh, daarop te reageren. Het is goed dat de anti-EU-partijen één front vormen. U kunt zeggen of u het daarmee eens bent of mee oneens. Doe dat door te sms'en naar 7070, kost 50 cent. U kunt ook gratis bellen 0800-1101. U mag naar de website www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens, doe het dan met hekje standpunt. Het is goed dat de anti-EU-partijen één front vormen. Dat is onze overkoepelende stelling. En meneer Andermans, eens of eens. Daarmee ben ik het helemaal eens. Kunt u eens uitleggen waarom? Uh, de verkiezingen van volgend jaar voor de Europese verkiezingen... Ja, dat we, in Vlaanderen hebben we heel wat andere verkiezingen nog die dag... maar de Europese verkiezingen ja, die gaan over de vraag... of we verder doorgaan en verder doorhollen... naar een Europese eenheidsstaat die geen goede zaak is. En als er een halt moet toegeroepen worden... Uh, als er stap op de plaats moet gemaakt worden... en misschien zelfs ook een ordelijke opdeling... van de Europese Unie moet overwogen worden... Ja, dan is het die dag te doen. En het is uh, dan of nooit meer. Ja. Want anders halen diegenen die... Uh, Europa verder willen laten hollen naar die geïntegreerde superstaat het op alle anderen. En hebt u uw samenwerking al toegezegd aan Wilders en Le Pen? Wel, we hebben al lang een samenwerking... zowel met de een als met de ander in verschillende combinaties. We hebben gesprekken met Geert Wilders. We hebben ook een Europese partij-samenwerking met mevrouw Le Pen... met Oostenrijkers, met Zweden, met Italianen en dergelijke meer. Dus ja, die samenwerking is daar. Nee, Oké, okay, maar dat, dat, stans, is, ja. dat is bekend. Maar gaat u, gaat u zich aansluiten bij dit initiatief... om gewoon een partij daar in het Europese parlement te krijgen? Wel... Eén ding moet ik toch wel zeggen, ik spreek voor het Vlaams Belang, uh, en in ieder geval laat ik eerst de kiezers aan het woord als de kiezers een Vlaams Belanger naar het Europees Parlement zenden, dan zal ik alles doen wat ik kan, uh, of wat in mijn macht ligt om tot een samenwerkingsverband te komen om die stem van die eurokritiek en van uh, het stap op de plaats en uh, van het terugkeren op onze stappen uh, om die stem te laten weer klinken in dat Europees Parlement, want nu is dat daar één grote uh, harmonie van pro-Europeanisten uh, mensen die nog veel verder willen gaan dan nu, terwijl dat we al veel te ver zijn gegaan. Maar goed, u, u zegt, van er zijn op de achtergrond... al lang contacten tussen al die partijen... maar gisteren stond Philip de Winter er bijvoorbeeld niet naast... en, en Le Pen en Wilders wel. Wel, uh, zij hebben een bilateraal contact. We hebben ook al bilaterale contacten gehad met Geert Wilders... op, op een ander moment in Antwerpen. Uh, ik ben ook zelf al naar Parijs geweest. Uh, we zullen ook nog wel naar Den Haag komen. U, u, u neemt uw moment. Maar natuurlijk, uh, Le Pen en Wilders zijn telkens in hun lidstaat... van de Europese Unie. Zeer belangrijke partijen. Uh, doen het goed, terecht ook. Uh, willen dat debat en kunnen dat debat ook mm -hmm. erg en ernstig aanzwengelen. En dat gaan wij ook in Vlaanderen doen. En u gelooft ook in die harmonieuze samenwerking? Want bijvoorbeeld in Scandinavië is er al een klein barstje opgetreden. Hè, tussen de Zweden en de, en de Denen met name. Wel Zoals ik zei, wij gaan uh, aan tafel zitten wanneer die verkiezingen achter de rug zijn. En dan gaan we zien wie er verkozen is. En dan gaan we zien op welke manier dat er wordt samengewerkt. Maar ik denk niet dat er een probleem zich kan voordoen... wanneer die samenwerking zich concentreert op de toekomst van de Europese Unie. En op het terugdraaien van de Europese Unie. Uh, als we daar rond een verband kunnen vormen... dan hoeven wij ons niet uh, in te laten met al de verschillende partijprogramma's en details waarmee wij zelf onze kiezers intern in onze eigen lidstaat benaderen. Mm. Uh, en uh, het, het komt erop neer dat we gewoon keurig samenwerken op basis van een basisprogramma dat gaat over de toekomst van de Europese Unie. Wat en, ons en, betreft de niet toekomst en, en, en de bedoeling is dus om dan het tijd te keren, min of meer? Ja, uh, ik herhaal die Europese Unie uh, heeft haar eigen gebreken zoals het langzaam ineenstorten van de euromunt nu gebruikt om verder door te stoten en te zeggen het zakt in elkaar, maar als we nog meer Europese Unie maken, dan komt dat wel in orde. En zo holt men altijd maar verder naar een punt waar het katastrofaal wordt. Waar het ook op een sociale. Uh, waar de sociale en economische politiek van onze landen verdwijnt. Waar de grenzenpolitiek in die migratie uh, uit onze handen verdwijnt. Dat, moet, dat, moet, dat kan niet verder blijven duren. En als men dus alles overhevelt naar die partijen, alle andere partijen, zeker in Vlaanderen, uh, alles overhevelt naar de meneer Van Rompuy en consorten, ja. Uh, en die krijgen geen stevig signaal dat het moet ophouden, ja. dan zal het. Uh, catastrofaal eindigen. Ja. En wij willen, dat, wij willen daar een kans grijpen om aan die volkeren een alternatief te bieden. Want iemand om een society reageert, die zegt, dus we zitten in het bootje Europa, en we kunnen er gewoon niet meer uit. Dat bent u dus niet met deze mevrouw of meneer eens? Nee, als wij uh, op een ordentelijke manier, op een politieke manier, en ook een democratische manier, een geluid kunnen laten weer klinken, uh, in de tegenrichting, een te teken van tegenspraak kunnen geven, dan moeten we dat zeker nu doen. Een kiezer kan dat ook doen door te stemmen voor die partijen. Ik zit zelf al... Uh, 25 jaar in het Belgisch parlement... als iemand die van oordeel is dat België moet verdwijnen... en dat we een ordelijke opdeling van België moeten nastreven. Maar dat is bij mij <hijen> we ook nog steeds niet gelukt. Nee, dat is niet gelukt. Maar uh, toen ik begon, zat ik helemaal alleen. Nu zijn er toch al ongeveer een 40 à 50 procent van de Vlaamse kiezers die ons daarin volgen, of in ieder geval uh, vervolgens tegenwoordigers die hetzelfde geluid laten horen. Dus een beweging komt op gang en die, uh, als Europa geen tegenspraak krijgt, zal het altijd maar erger worden. Ja. Dus men moet hoop koesteren niet alleen, men moet ook het ideaal uh, verwoorden en het vervolgens nastreven. En uh, als men niets doet, ja, dan is men zeker dat het uh, verder holt. Als men iets doet, dan kunnen we misschien misschien toch nog een tijd keren. Dus men moet niet hopeloos doen en zeggen... dit is nu eenmaal zo, dit kan niet meer anders. Uh, zo is de geschiedenis niet gebouwd... Op, uh, op mensen die altijd zeiden, het kan niet anders. Nee, maar tegelijkertijd, als we dus weer teruggaan... naar allemaal kleine landjes... Uh, het idee van één Europa dus uh, afstoten... Dat, dat is dan toch ook tegelijkertijd... Uh, dat er een soort bescherming wegvalt... tegen de grote machtsblokken buiten Europa... Nu, dat debat moet natuurlijk gevoerd worden. Wij, bijvoorbeeld als Vlaams Belang, zijn van oordeel dat we moeten terugkeren... ...minstens naar een Europese samenwerking zoals die bestond voor, de, voor het verdrag van Maastricht. Voordat dat echt een geïntegreerde eenheidsstaat geworden is. Uh, uh, er zijn voordelen aan Europese samenwerking die wij ook niet willen verliezen. Ben dus je zo, het, het noorden een beetje bij elkaar, zeg, zeg maar? Niet alleen het noorden. Uh, hoe dan ook, uh, door een netwerk van verdragen kunnen we komen tot een, een Europese samenwerking... ...waar de voordelen voor iedereen aanwezig blijven, zoals interne markt en dergelijke. Uh, en dat moet eens bekeken worden, dat debat moet gevoerd worden. Maar nu wordt er geen debat gevoerd. Er wordt alleen maar gezegd, we moeten verder gaan, verder hollen. Mm. Al onze sociaal-economische, budgetaire, uh, territoriale politiek moet naar Europa overgeheveld worden. Anders loopt het fout met de euro en met andere zaken. Ja, ja dat, is niet, uh, dat is geen intellectueel debat. Dus wij willen ja. een intellectueel debat over nee, okay, dus wat dus de toekomst dus... van de Europese Unie kan zijn. Maar wat ons betreft is dat geen Europese Unie meer in de betekenis van vandaag. Nee. Want dus de voorstanders die kunnen daar dan in dat debat ook inbrengen. Dat we dus al heel lang geen oorlog meer hebben in Europa. Dus als we het ja. landje allemaal weer apart uh, elkaar de kop in geslaan, slaan. Dat ja. willen we natuurlijk niet. Dat en, wil eh, niemand. En met name de, excuseer, het is niet, uh, dat zijn van die sofismen. Uh, van die precies illustreren hoe dictatoriaal die, die pro-Europeanen te werk gaan. Als je hen geen gelijk geeft, ben je een aanstichter van oorlog. Dat is natuurlijk geen debat Nee, maar meer. de kans dat dat, dat, is... dat, dat ontstaat, dat, dat, dat gevaar ligt misschien nee. daarachter. Nee, uh, ik denk dat er veel meer spanningen, uh, uh, oorlogssituaties en ook een sociaal... .oorlog aan de gang gebracht is door wat de euro nu aan het doen is. Kijk maar wat er in Griekenland en dergelijke gebeurt, in het zuiden van Europa gebeurt. Armoede en, en verdrukking. Uh, ik denk dat er meer onevenwicht in Europa gebracht is dan ooit. En dat we dus niet als alternatief hebben, jullie brengen ons naar de Tweede Wereldoorlog, maar dat ik denk dat zij het aan het doen zijn als we niet snel optreden ja. en terug die landen in stelling brengen. Een goede structuur is de lidstaatsstructuur op basis waarvan een sociale en economische en budgetaire politiek kan gevoerd worden en alle alternatieven richting meer Europese eenheid dreigen meer onevenwicht tot stand te brengen. En dan het argument, ik zie onze laten we zeggen, zakenmensen vooraan, de, de de organisaties die daarover gaan... Dus van het bedrijfsleven, die zeggen allemaal... ja nee, Europa moet blijven. Nederland levert het, ik geloof 30 miljard op of zoiets. Ja, maar ik denk ook... Vlaanderen en Nederland het hier alle belang bij hebben... omdat wanneer we dat debat aangaan... erop er toe te zien dat we in zaken... interne markt en dergelijke... de voordelen van Europese samenwerking... ik heb het er net ook al uh, onderstreept... de voordelen van Europese samenwerking blijven behouden. Ik wil niet terug naar een Europa... van aan het begin van de 20 e eeuw. Ik wil wel naar een Europa van de jaren 60... Ja. Uh, niet omdat we in de jaren 60 beter waren, maar omdat waar een Europese samenwerking uh, erop gericht was om de voordelen tot stand te brengen. Vooral sociale en economische voordelen tot stand te brengen. Terwijl we nu alleen maar de nadelen hebben. Alleen maar omdat sommigen een droom nastreven van één een een Europese eenheidsstaat, waar alle volkeren van iedere politieke macht ontdaan zijn. Ja. Ik heb even, we hebben wat zitten tellen hè, met al die partijen die, uh, die dus op de achtergrond nu wel met elkaar samenwerken. Dus van Nationaal, FPE, Lega Noord, Vlaams Belang, uh, deense Volkspartij, dan heb je nog de Ware Finnen... Uh, maar de PVV komt er dan bij. Dan kom je op iets van grofweg 30 zetels. Dan bent u nog steeds een kleine anti-Europese minderheid. Wel, ik uh, verwijs daar naar mijn eigen situatie in dat Belgisch parlement. Ik ben ooit begonnen als alleenzetelend Vlaams nationalist. Ja, en, en uh, men kan langzaam maar zeker een macht opbouwen die gehoord wordt... en die ook de andere partijen ertoe brengt om stap op de plaats te maken. Dat is wat we willen doen. Ik heb niet de ambitie om 350 euro parlementsleden uh, te verwerven. Dat kan ook niet. Maar ik heb wel de ambitie om de fractie te zijn die natuurlijk door haar groei... en door haar kracht en door de, het formuleren en zorgvuldig formuleren van haar argumenten... indruk maakt op de anderen. En wanneer ze dan groeit en wanneer er veel stemmen zijn voor zo'n krachten... en voor zo'n politieke formulering... Ja, dan zal je ook zien dat de andere partijen daar rekening mee gaan houden. In Vlaanderen noemen we dat een zweeppartij. Ja, en dat is een, een, een manier om aan politiek te doen. Om de tijden te veranderen. Dat begint klein, kan groot worden. En zolang het groter wordt, maakt het indruk op de anderen. En houden de anderen daar ook rekening mee. Dat is een beetje de strategie. Ja. En daarom is het nuttig om die fractie zo groot mogelijk te maken. Wat die partijen binnen is dat anti-Europa geluid. Dan nog even, uh, dat er toch ook wel verschillen zijn uh, onderling... Um... En de vraag is, hoe moet dat dan verenigd worden? Uh, bijvoorbeeld, uh, uit de aanhang van mevrouw Le Pen... Uh, waren mensen aanwezig bij anti-homo-demonstraties. We hebben de, de uitspraken van haar vader gisteravond nog even in, in beeld gezien hier. Die gewoon antisemitische opmerkingen maakt. Holocaust ontkent. Uh, dat, dat, is, dat is toch iets wat u wel in verlegenheid moet brengen? Dat wordt hoe dan ook een confederale samenwerking. Dus we gaan niet zelf ook nog de fouten van de Europese Unie maken... door daar een eenheidsstaat en dus een eenheidsdenken... en een eenheidsprogramma van te maken. Al die partijen hebben op hun eigen manier... hun eigen publieke opinie aan te spreken... hun eigen nuances en hun eigen prioriteiten te zoeken. En we zoeken een samenwerkingsverband... rond de dingen die ertoe doen. Wat ons betreft dus de toekomst van de Europese Unie... dat samenwerkingsverband ontstaat. Dat is wat mevrouw Le Pen genoemd heeft... een dynamiek de revé. Er gebeurt inderdaad iets historisch. Dat wordt op gang gebracht door hen beiden die de backbone, de grote, delen van, of de grote groep van die fracties gaan vormen. En er gebeurt iets op dat vlak van die Europese Unie. De Europese volkeren hebben de gelegenheid om bijna alle, alle lidstaten... Um, ja, die dynamiek de revue tot stand te brengen om te zeggen... Uh, dit is genoeg geweest, dit moet teruggedraaid worden. Maar, maar kleeft dit dan niet aan zo'n fractie? Die partijen. En dus wat die, in, wat die partijen intern doen, als u dat dan toch wil op ingaan... ik vind het een beetje, een beetje jammer dat die een deel van die persconferentie... Toch, die inhoudelijk toch iets betekende ontziert werd door dat soort nou ja, Er werden zaken, veel vragen maar, over gesteld, maar, overgesteld, maar dan vindt u dat dan niet terecht? Ja, ja maar vragen, vragen mogen altijd gesteld worden. Ook u mag mij die vraag stellen. Uh, het, nog vlaals belang. Uh, uiteraard ook niet meneer Wilders. En uh, ook niet mevrouw Le Pen. zijn in welke mate dan ook antisemitisch. Uh, u natuurlijk probeert men haar te ontfutselen... dat ze afstand moet nemen van haar eigen vader. Dat vind ik een beetje, zelfs op het ethische vlak... zelfs niet zo, zo keurig. Nou ja, of die, niet wordt, zo netjes, die wordt waarschijnlijk wel herkozen u, in haar fractie. Maar als u, als u even bekijkt... wat mevrouw Le Pen de afgelopen jaren... gedaan heeft met die partij. Uh, hoe zij afgerekend heeft met ra radicale elementen en rare vogels. Ja, dan moet u alleen maar achting daarvoor opbrengen. Uh, zij heeft daar uh, een, een dubbele streep onder getrokken en ik denk ook dat ze dat keurig en uh, ondubbelzinnig heeft gedaan. Uh, en dat dat ook de reden is waarom het mogelijk is voor Wilders om vertrouwen te hebben in haar en in de wijze waarop zij haar partij leidt. Ja, maar goed, die vader blijft er voorlopig gewoon inzitten en wordt waarschijnlijk gewoon herkozen die dit soort dingen zegt. De kiezer zal spreken, we zullen zien. Uh, en daarna zien we wel maar de, de samenwerking tussen mevrouw Le Pen, tussen Geert Wilders tussen mezelf, al die voorzitters van die verschillende partijen... Uh, wordt niet gebaseerd op dat soort bedenkingen. Nee. Oké, okay, dat is duidelijk. We gaan kijken wat onze luisteraars vinden, meneer Arnhemans. En uh, Ik kom zo meteen graag bij u terug om de reacties uh, door te nemen. Hij is voorzitter dus van het Vlaams Belang in uh, België. Het is goed dat de anti-EU-partijen één front vormen. Dat is die stelling. Ik ga nog een keer verversen, want dan hebben we echt even... de laatste tussenstand op uh, de site. Dat betekent dat er 1130 mensen ruim hebben gestemd. 69% eens met de stelling 31% oneens. Stand.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. U spreekt met Van mij. Uh, ik ben het uh, eens met de stelling en niet alleen. Ik, ik ben zelf een SP'er, dus uh, geen PVV'er. Maar ik vind uh, links en rechts die zullen een, een, een, een eenheid moeten vormen tegen Europa. Europa heeft ons... en ze proberen het ons wel steeds goed te praten, maar heeft ons niks gebracht. Helemaal niks. Hmm. Uh, maar, maar, stel, die... maar stel dat er zo'n fractie komt. Zou u vinden dat... want uh, we hebben allemaal net horen zeggen, het gaat vooral over dat anti-Europese standpunt. Zou u vinden dat de SP zich daarbij moet aansluiten dan? Ja, absoluut. absoluut. Op dit punt, hè. Ik bedoel, want de inhoudelijk met de PVV ben ik het helemaal niet eens met een hele hoop dingen niet. Maar uh, wat Europa betreft zeker. Ja, er moet zo'n groot mogelijk blok uh, de, uh, de D66 is een hele gevaarlijke partij. Die wil ons uitverkopen aan Europa. Hè? Dat we een provincietje worden. En uh, daar moeten we uh, echt in, uh, links en rechts. Die moeten daar een, uh, een maximaal ja, voor doen. Duidelijk. En u vindt dat, dat op dit punt alleen de SP daar ook bij hoort? Dank u wel, Stampe.nl. Goedemiddag. Hi, met Hannes. Hannes. Soms denk ik net als Louis van Gaal, dan denk ik, ben ik nou zo dom of zijn al die andere mensen nou zo slim? Uh, ik maak me hier een hoop zorgen om in ieder geval. Dat is een van de weinige dingen in de politiek waar ik me een hoop zorgen om maak. Omdat, en dat doet die meneer ook die bij jou zit, het praatje is wel glad. Als het alleen om, om wat tegengas in Europa ging, zou ik me daar best, dan kan ik me daar nog iets bij voorstellen. Maar je kan er niet omheen dat in al deze partijen. Uh, ...hele andere enge opvattingen leven. Is het niet in de kader... ...dan is het wel in de achterban. Ga in de straat maar eens met de gemiddelde PVV'en praten. Ga maar eens op internet... Uh, ...lezen wat allerlei leden... ...van al die partijen die nodig zijn... ...om dit blok te maken. Wat hij over homo's, over joden... ...over de islam... Nou, vu ...buitenlanders, mm. vul maar in, vul maar in. En... Daar kijken een hoop mensen aan voorbij. En dit roept een beetje de sfeer op van de jaren 20, 30 van de vorige eeuw. Dat we weten allemaal wat daar uiteindelijk voor allemaal uit voorgekomen is. En dat krijgt dat veel te weinig anders. Dank u wel. Stam.nl, goeiemiddag. Ja, goeiemiddag met uh, Wackelaar. Ja, ik, ik hoor in uh, het betoof van uw gast niet zozeer een, een anti, maar wel een anders geluid. En uh, ik, ik vind het eigenlijk logisch dat uh, in een democratische samenleving... Uh, er partijen zijn die uh, ergens voor zijn... maar er ook partijen zijn die ergens tegen zijn. Ja. En ik, ik begrijp uh, natuurlijk wel dat er bij mensen... Uh, bezwaren leven tegen individuele leden en uitingen van, van die partijen. Dat, uh, maar goed, aan de, aan de andere kant zeg ik van... Uh, als er... Uh, ergens wordt gedrukt, dan is het logisch... dat het op een andere plek naar boven komt. Ja, en u zegt het eigenlijk wel eens met de stelling. Goed dat ze een één front vormen. Nou ja, dat, dat, dat front maakt mij nog niet eens zoveel uit. Ik vind dat uh, partijen het, het recht hebben om een standpunt te hebben. En dat standpunt mag zijn voor, maar ja. ook tegen. Zeker. Dank u wel. Stam.nl, goeiemiddag. Goeiemiddag, met mevrouw Van den Bergen. <tus> Hallo? Ja, zeg het maar. Ik, uh, ja, ik heb daar een... Uh... Een beetje heel eenvoudige mening over. Ik zou nog graag mee willen maken dat Nederland weer Nederland werd. Want uh, er zijn altijd maar uh, conflicten. Het eerste conflict was al: waar zullen we ons hoofdkwartier zetten? In Straatsburg of in Brussel? Toen moest het nog opgericht worden. Nou, nee, dat, niemand was het daarover eens. Dus nou pendelen ze iedere maand oh. twee keer heen en weer. En ze moeten toch ook daar uh, eten en slapen. Dus het, dat kost onvoorstelbaar, kost dat ontzettend veel, dat Europees parlement. En dan wil ik nog wat zeggen over Nederland. Ik ben eigenlijk best erg trots op Nederland. Want overal in de wereld, al was het op de Noordpool, je komt altijd nog wel een Nederlander tegen die ergens zaken doet. Dus ik vind dat wij ons eigen uh, boontjes heel goed oh. ja, Zeker, maar die zakenmensen zeggen eigenlijk allemaal wel van... ...hef alsjeblieft Europa niet op, want uh, dat brengt ons juist allemaal uh, voordeel en geld in het laadje. Stand.nl, goedemiddag. Ja, ik ben het dus heel erg eens met uh, uh, Jaap van de Heuvel. Die zei dat, dat hij dit beangstigend uh, vindt. Uh, en ik ben altijd nogal voor Jaap geweest, heel genuanceerd. Wie is Jaap van de Heuvel ook alweer? Uh, die, die bij u in de Oh, is. sorry, ik dacht. Ja, Van de Heuvel. U bedoelt Aard van de Heuvel. Oh, Aard. Ja, sorry, aard. neem me niet ja. kwalijk. Ja. Dus ik ben heel erg uh, uh, ja, blij altijd als ik een rustig genuanceerde stem hoor. En dat hoor je op Radio 1 vaker dan bij Pauw en Witteman. of bij De Wereld draait door. En daar gaat het toch meer ook om kijkcijfers en populisme. en hoe beroemd iemand is of hoe mooi iemand eruit ziet. Hmm. En het tweede punt is die achting die ik moet hebben voor Le Pen en uh, van, he, van iemand bij u in de studio... ik moet achting hebben voor Le Pen en voor Geert Wilders. Ik zal u uitleggen waarom ik dat niet heb, oké? Okay? Heel kort even begraven, want... We, dus ja, hebben we nog mijn aans... vader die heeft heel, in de Tweede Wereldoorlog heel veel joden geholpen... en uh, Geuring, die was net een hele slimme spindokker... Maakt het heel kort hoor... en die zei gewoon... Uh, uh, hoe krijg je alle, heel veel aanhang? Nou, één, je moet een vijand creëren, of dat nou Joden of, of, of, of Moslims zijn. En twee, zorg dat de mensen die niet met jou meelopen, uh, dat dat jouw vijand is en het vijand van het volk. Dus ik ben heel erg voor Radio 1 dat er een goede wetenschapsjournalistiek komt die gaat ja, uitzoeken ja. of er racisme is bij de PVV. Ja, ja. En ook de voordelen van Europa is inderdaad veiligheid en economie. Dus wil dat. Uh, beschadigt Nederland heel erg... qua oh. racisme en qua okay. economie. Ik ga u afkappen, want we hebben nog meer mensen hangen. Dank u wel, Stam.nl. Goedemiddag. Goedemiddag, ik ben het eens met de stelling. Overigens hoor ik weer dat mensen zich vaak vergissen. Hè. Europa is niet de EU, dat dat duidelijk is. En ik denk dat uh, partijen als PVV en Vlaams Belang... helemaal niet schadelijk zullen zijn voor Europa. En helemaal niet voor oorlog zullen zorgen. Maar deze juist zullen voorkomen. Wat ook heer Rolf allemans zei. Er is nu een one-fits... Na een soort van euro, die dus zowel Noord-Europa of de Noord-EU als de Zuid-EU niet goed bedient. En het roept in allerlei landen spanningen op. Dus ik denk dat het een groter gevaar is voor vriendschap in Europa dan dus ja. uh, die, die partijen zelf. Even die stelling. Ik denk dat inderdaad zoals christendemocraten en sociaaldemocraten elkaar opzoeken het ook goed is dat deze partijen elkaar opzoeken. Wel zullen zij een beetje last ondervinden van, van een bepaalde paradox, Zij zijn behoud van hun individuele natiestaten en is het wel toch moeilijker om een, om een verband te vinden dan bijvoorbeeld sociaaldemocraten ja. met z'n allen één kant optrekken. Ja. En dan nog een, een laatste woord ook wat, wat Annemans zei. Ik denk dat deze partijen kun je niet als, als extreem rechts zien. Deze partijen zijn voor samenwerking in Europa, in die EU vorm, maar dan niet die steeds federatiever wordende EU, die steeds verder integrerende EU, niet die, die grote staat, maar dus de EU, de Europese Unie of de EEG van voor het verdrag van Maastricht. Wat is daar extreem rechts aan? Dat vind ik een ja, prudent beleid. Nou. Nee, oké, okay, goed, dat, daar, daar is ook niks extreem rechts aan, maar er zitten natuurlijk elementen in die partijen, met, met de vader van mevrouw Le Pen uh, voorop natuurlijk, die wel daar allerlei uh, zaken over heeft geroepen. Ik dank u voor het uh, reageren. We gaan snel terug naar uh, Gerolf Andermans, want ik vind dat hij even mag reageren op de uh, reacties van onze luisteraars. Hij is voorzitter dus van het Vlaamse belang in België. Meneer Annemans, reageert u eens? Wel, ik heb een heleboel dingen gehoord, natuurlijk. Inderdaad, het onderscheid tussen Europa en de Europese Unie is belangrijk. Wij zijn geen anti-Europese partijen. Wij hebben een grote bewondering voor dat continent... zoals het tot stand gekomen is, die cultuur... en die uh, hele uh, typische eigenheid van Europa. Maar een stuk van die eigenheid is ook die verscheidenheid van Europa. En dat is wat we ook zo willen behouden... en dat, dat Europa ook sterk heeft gemaakt. Ook die dynamiek van die volkeren die met elkaar samenwerken... maar toch elkaar versterken in een vorm van concurrentie. Allemaal op een gezonde manier. Daar we, gaan we terug naartoe. Dat is wat wij bepleiten. Uh, en de Europese Unie, uh, zoals die nu evolueert en die gedoemd is om altijd maar verder te gaan... omdat anders de problemen die ze zelf oproept... onder meer in zaken de euro, maar ook sociale en economische problemen... die ze zelf oproept, niet meer kan oplossen. Omdat ze, ze heeft een print, in de printplaats zit een fout. Een, een denkfout, een productiefout. Zij zeggen dat Zuid-Europa en Noord-Europa... en alle Oost-Europese landen dat dat een eenheid vormt. En dat ze die eenheid gaan bijeenbrengen... en dat ze daar eenzelfde politiek systeem gaan op toepassen. Wat natuurlijk onzin is, ook historische onzin is en geen goede zaak is. Dus zij zitten in een logica die hen verplicht... om die eenheid altijd maar verder ja. door te drukken... terwijl ze eigenlijk steeds meer nadelen produceren. En die nadelen krijgen ze niet meer onder bedwang ja. of in bedwang. En wij gaan dat wel doen door opnieuw terug te keren... naar een samenwerking die op een gezonde manier tot stand komt. Meneer Andermann, dat is heel vervelend misschien voor u... want u houdt daar net ook al even wat moeite mee... toen ik aan die persconferentie gisteren uh, haalde. Maar er zijn ook wat luisteraars die zeggen... toch van ja, er worden dingen geroepen bij die andere partij. U kunt wel steeds zeggen van het gaat om dat ene punt... namelijk uh, tegen Europa. Maar tegelijkertijd hebben al die partijen ook zo hun eigen problemen. Zo met, met bijvoorbeeld antisemitisme, haard, met, noem het maar. Ik heb geen probleem met antwoorden op uw vragen. Maar mijn partij is niet uh, antisemitisch. Ze willen het ook nee, niet maar dat, dat zeg ik niet. Ik zeg alleen maar als u straks die fractie vormt... waar dat ene punt heel belangrijk is... dan kleeft dat wel aan een aantal partijen die, die, die zich daarbij aansluiten. Ja, maar ik antwoord daarop het volgende. En ik blijf dat herhalen. Onze samenwerking is gebaseerd op een gemeenschappelijke visie... in zaken de toekomst van de Europese Unie. Het is die samenwerking waar het om gaat en die ook stil ...essentieel is voor het Europees parlement... ...dat tot stand zal komen op, in mei 2014. En die samenwerking... ...als die tegenstem... Die, ...dat teken van tegenspraak niet komt... ...dan zullen de anderen verder hollen... ...als dat teken er wel komt... ...door een grote stem voor, in die verschillende lidstaten... ...voor die gedachten uh, die wij vertegenwoordigen... ...omtrent die toekomst van de Europese Unie... ...ja, dan zal het mogelijk zijn... ...om het tijd te keren... ...en om uh, de, dat, dat ritme waar we, waarmee we in de verkeerde mm -hmm. richting uh, hollen... Uh, te, uh, ...te verminderen... Dat, dat, dat tempo te verminderen uh, maakt dus die partijen groot en dan gaat het niet over de manier waarop die verschillende partijen uh, ja, uh, nee. zich moeten verantwoorden uh, tegenover hun kiezers voor de zaken waar zij voor staan dat zal ik wel doen in Vlaanderen en ieder van ons zal dat doen in zijn lidstaat punt. en dat schijnt goed mee te vallen wat meneer Wilders en wat mevrouw Le Pen betreft punt is en duidelijk het in Vlaanderen ons... ook doen. sorry we zitten aan het eind helaas ik, ik, ik dank u hartelijk voor het meepraten vanuit België in dit programma stand.nl hij is de voorzitter van het Vlaamse Belang, Gerolf Andermans het is goed dat de eu uh, antipartijen een frontformer. Die stelling blijft staan. U kunt blijven reageren de hele middag. Als je middag. echt luistert naar elkaar... Ding, ding, ding. dan hoor je zoveel meer. CRV. Morgen in... Vrijdagmiddagla op Konstam die onvermoeibaar blijft geloven in de bescherming van onze privacy. Saldo, hebben we toch het een beetje het gevoel dat we bij Google te maken hebben met iemand die wel vaker de privacyproblemen terzijde legt. Rubrieken van Bert Brussen, Justus van Oel en Frits Barend. Veel satire. Maar normaal leggen ze dus de bedvogelen en dat wordt met die pil dan nog erger en daar pas ik voor. En live muziek van Christel.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 Natuur en milieu regelt alles. Dus ga voor een aanbod op maat naar zonzoekdak.nl. Dat doen ze ook. Uw schilderijen en lampen ophangen. erkendeverhuizers.nl Voordelige zonnepanelen? Er zijn nog een paar plaatsen vrij. Schrijf u nu in op zonzoekdak.nl Weet jij hoeveel Nederlanders extra vitamine D nodig hebben? 50.000. Nee. 200.000? Nee.